5 uur. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, Berlijn herdenkt 50 jaar muur. Veel cocaïne in afvalwater Antwerpen en grote drukte opwegen in Frankrijk. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht gaat het stevig regenen, het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend geleidelijk vanuit het westen opklaringen. Het wordt gemiddeld 20 graden. Na het weekend meer zon, minder regen en oplopende temperaturen. Burgemeester Wolverheid van Berlijn heeft uitgehaald... naar degenen die begrip tonen voor de Berlijnse muur... en er met nostalgie aan terugdenken. Volgens hem was er geen rechtvaardiging voor de muur... en betekende die het failliet van een onmenselijk systeem... waaruit de mensen wilden vertrekken. Wolverheid sprak tijdens de herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Ook de Duitse president Wolf benadrukte dat de muur onderdeel was... van een onmenselijk systeem. Maar, zei hij, uiteindelijk is vrijheid onzichtbaar. Am ende is die vrijheid onbezichtbaar. Keine Mauer dauerhaft dem willen zur vrijheid. Die gewalt der wenigen had keinen bestand gegen den vrijheidsdrang der vielen. Om middernacht was het 50 jaar geleden dat leger en politie van de DDR de grens tussen Oost- en West-Berlijn hermetisch afsloten. Daarna werd begonnen met de bal van de muur rond West-Berlijn. De herdenking werd om het middaguur afgesloten met een minuut stilte. De man die maandag een gewonde Maleisische student in Londen beroofde... stond vandaag voor de rechter. De man werd donderdag na aanleiding van videobeelden aangehouden. En die beelden zijn al miljoenen keren bekeken. Daarop is te zien hoe de bloedende student overeind wordt geholpen... en even later wordt beroofd. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Londen was vandaag in de rechtszaal. Matthijs, de jongen werd door meerdere mannen beroofd. Welke was het? Het gaat om de man die achter het slachtoffer stond, uit het zicht. En die de rugzak openmaakte en daaruit de spelcomputer en de mobiele telefoon uh, haalde. Reese Donovan van hij. De verdachte hier worden met uh, naam en toenaam in uh, de media uh, vernoemd. 20 jaar oud, gemillimeterd haar. En hij stond daar uh, fronsend in zijn trainingspak in de glazen kooi waar de verdachten in verschijnen. Hij schudde een paar keer nee toen de aanklager de aanklacht oplas. Maar hij nam alleen het woord om zijn persoonsgegevens te bevestigen. Hij zal pas later verklaren of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Want zijn zaak wordt volgende week door een hogere rechtbank behandeld. Niet vandaag dus. Hij blijft voorlopig vastzitten. Mag niet op borgtocht vrijkomen. Dit is een high-profile zaak, zoals de aanklager, aanklager het zei. Het is echt een symbool geworden van hoe gewetensloos de railshoppers zijn. Ja. Ja, nog niet alle railschoppers zijn voor de rechter verschenen. Nee, er wordt het hele weekend gewoon doorgewerkt daar in die rechtbanken. Er staan nog meerdere busjes met gevangenen klaar voor de deur. Het gaat daar binnen echt aan de lopende band door. Er zijn in totaal meer dan 1600 mensen gearresteerd. En die arrestaties gaan nu ook nog door. Hè. Er worden thuis verdachten opgehaald door de politie. De politie treft dan soms de gestolen elektronica gewoon daar thuis aan in de doos nog. En al die verdachten moeten dus voor de rechter verschijnen. Wat opvalt is dat het heel veel minderjarigen zijn die uh, opgepakt zijn. De meest ernstige zaken die worden pas later door hogere rechtbanken behandeld. Maar ook voor kleine zaken worden echt fikse straffen uitgesproken. Uh, een voorbeeld, uh, bekend voorbeeld hier in Engeland. De man zonder strafblad die zes maanden cel kreeg... voor het stelen van mineraalwater bij de Lidl. Een winkelwaarde van 3,5 pond. Een groep twitteraars heeft inmiddels een grote inzamelingsactie opgezet... voor de Maleisische student. Die heeft al ruim 25.000 euro opgeleverd. De politie heeft een Rotterdammer van 18 aangehouden die opriep tot rellen in Rotterdam. Met zijn mobiel had hij opruiende berichten verstuurd die later onder meer op Twitter kwamen te staan. Een paar winkels in Rotterdam gingen gisteren eerder dicht uit vrees voor rellen. De politie onderzoekt of er meer mensen hebben opgeroepen tot rellen en sluit meer aanhoudingen niet uit. In een kassencomplex in roelof Arendsveen heeft de politie een hennepplantage met 15.000 planten ontmanteld. De wietplanten stonden in het achterste deel van het kassencomplex dat de eigenaar had verhuurd. Hij wist niets van de hennepplantage, zegt de politie. Wie precies uh, de kassen heeft uh, gehuurd, dat moeten we nog onderzoeken. Maar in ieder geval in de kassen hebben we tien personen aangetroffen. Die zijn ook alle tien aangehouden en dat gaat om zeven vrouwen en drie mannen. En die zijn van de Turkse en van de Bulgaarse nationaliteit. Er stonden ook 150.000 stekjes in het gebouw. Bij de inval in Roelofarensveen zijn tien mensen opgepakt. Dit is het NOS Journaal Het Ewoud de Jong. Nergens in Europa zit er zoveel cocaïne in het afvalwater als in Antwerpen. Dat blijkt uit een Vlaams onderzoek in 21 Europese steden. Een van de onderzoekers legt het uit. Wat we meten, dat is 100% afkomstig van uh, humaan cocaïnegebruik. Er zijn een aantal groepen in Europa die zo afvalwateranalyse voor drugs doen. Maar we, nu eens, we zijn bij elkaar gekomen. We wouden nu eens op een gelijktijdig uh, moment uh, afvalwaterstaal nemen in bepaalde steden. Zodat we echt een vergelijking konden maken. Eerder werd er al genoeg drugs gevonden voor 10 lijntjes cocaïne per dag per duizend inwoners in Antwerpen. Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat Antwerpen een grote haven heeft waar veel cocaïne wordt onderschept. De politie in Doetinchem is op zoek naar een ontsnapte gevangene. Het gaat om een man van 32 die een korte straf had gekregen voor een licht vergrijp. Hij wist vanmiddag het gebouw uit te komen en zwom weg in de gracht naast de gevangenis. De politie in Doetinchem roept mensen op het alarmnummer te bellen als ze de gevangenen hebben gezien. Hij is onder meer te herkennen aan tatoeages in zijn gezicht. In Frankrijk is het vandaag de drukste dag van het jaar op de weg. Aan het begin van de middag stond er bijna 800 kilometer file, meer dan op Zwarte Zaterdag. Vooral op de wegen naar het zuiden is het druk rond Marseille en bij de Spaanse grens. Vakantiegangers stonden tussen Lyon en Montelimar soms een paar uur vast. De AWB denkt dat niet veel Nederlandse toeristen er last van hebben... omdat die nog op hun vakantiebestemming zijn of op de weg terug. Maandag is de zomervakantie in de regio Midden-Nederland voorbij. De politie heeft in het Brabantse Boekel een notoren oplichter opgepakt. De man had naar een winkel gebeld om te zeggen... dat hij straks sponsorgeld voor de sportclub kwam ophalen... De winkelier vertrouwde hem niet en belde de politie. De man werd in de winkel aangehouden. Vorige maand waarschuwde de politie in zuidoost brabant al voor de oplichter. Waarschijnlijk heeft hij in ieder geval een cafetaria-nistelrode met dezelfde smoes opgelicht. In mei werd de man ook al opgepakt voor oplichting, maar die zaak is niet, nog niet door de rechter behandeld. En de burgerslang die ruim een week geleden was ontsnapt in Arnhemuiden is weer teruggevonden. De anderhalve meter lange koningspython was uit zijn terrarium in een huis ontsnapt. De politie in Zeeland waarschuwde buurtbewoners om goed op te passen. Maar gisteravond is de slang teruggevonden. Hij had zich in het huis van de eigenaar verscholen in een geluidsbox. Tijd voor verkeersinformatie bij de ANWB zit René Passet. Een ongeluk op de A1 Amersfoort naar Amsterdam en daarom tussen Muiderslot en Knopen Diemen 3km file. De rechte rijstrook is daar dicht. Een korte file op de A9, ook maar naar Amstelveen bij het Rottepolderplein 2km. Dan bij Rotterdam. Het drukte op de A13 vanuit Den Haag bij het Kleinpolderplein 2km. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Die is dicht tot maandagochtend richting Gouda. Op een ander deel van de ring van Rotterdam, op de A16, staat ook file. Vanuit Breda bij knooppunt plein 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd waarbij een motorrijder betrokken is. Twee rijstokken zijn dicht. De hoofdpunten van het nieuws. Berlijn herdenkt dat het 50 jaar geleden is dat de muur werd gebouwd. En de burgemeester haalde daarbij uit naar degenen die begrip tonen voor de muur... en er met nostalgie aan terugdenken. Veel cocaïne in het afvalwater van Antwerpen, meer dan in alle andere Europese steden. En grote drukte op de wegen in Frankrijk, vooral op die richting zuiden. Dus zullen er niet zoveel Nederlanders vaststaan, denkt de ANWB. Dit was het NOS Journaal en zometeen gaat de NOS verder met Langste Lijn. Een groeiend aantal ouderen vindt hun leven voltooid. In Hollandse Zaken het verhaal van de 86-jarige Corrie van der Kolk.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 We gaan nog ruim drie kwartier doordiscussiëren hier in de studio... met onze vaste gast Tom Boot, met Koen van het NRC Handelsblad... en met Theo van Duivenboden, voormalig voetballer van Ajax en Feyenoord... en ook voormalig lid van de ledenraad van Ajax. Het Nederlandse helftal... Um, Koen, we hadden het daar uh, net al eventjes over. Nederland zelf toch ging niet. Jij ging wel, voor de mensen die net inschakelen. Uh, je bent dus toch naar Londen afgereisd. Wat was jouw eerste indruk daar? Ja, het eerste kreeg ik een smsje toen ik landde dat het, uh, de wedstrijd was afgelast. Dus dan ga je eventjes kijken wat je zelf gaat doen. Maar ik ben gewoon besloten daar uh, te blijven. Uh, nou ja, je gaat dan uh, kranten kopen, je gaat televisie kijken. En kijken wat, wat er allemaal gebeurt in Londen. En dan ga je zelf een plan trekken ik denk, ja, ik wil gewoon naar dat White Hart Lane toe, uh, wat midden in de wijk van Tottenham staat. Maar toen je er net aankwam, merkte je toen meteen al iets van, van het grote nieuws daar? Of moest je daar echt in speciale wijken voor zijn? Nee, Engeland stond wel echt op zijn kop. Je zag dan alles, uh, ja, er was echt een gespannen sfeer. Ja, het was ook echt hele heftige rellen die nacht ervoor geweest. In allerlei stadswijken en ook dicht bij Wembley. Dus ja, ik kon me heel goed voorstellen dat je, ja, je kon die wedstrijd nooit spelen. Je kon geen 70.000 supporters eh, in goede banen gaan leiden. Terwijl op andere gedeeltes van de stad alles wordt afgebroken en dingen in de brand worden gestoken. Ja, het mag duidelijk zijn. Het Nederlands zelf al had deze week dus een oefenduel met Engeland op het programma staan. Door de rellen in Londen werd de wedstrijd afgelast. De directeur van de KNVB, Bert van Oostveen, vond het natuurlijk jammer dat die wedstrijd niet doorging. Maar nou ja, het is net als met die aswolk van uh, rondom Uruguay. Dat soort dingen weet je altijd pas achteraf. Als het vanaf nu rustig is en het is uh, vannacht rustig en het is morgen de hele dag rustig, dan zal iedereen zeggen van er kan wel gespeeld worden. En uh, als het nog 24 uur onrustig is, dan zal iedereen zeggen van uh, uh, uh, je had gelijk. Um, dus dat is een lastige afweging. Ik snap dat ook. Wij hebben daar geen stem in gehad. Het is een afweging geweest van de lokale autoriteiten in, uh, in Engeland, in Londen zelf. De FV is op de hoogte gesteld, kregen geen vergunning om te spelen en daarmee was het klaar. Ja, begrip zal er bij ongeveer iedereen zijn, denk ik. Toch, toch dacht ik, moet voetbal dan in dit soort gevallen... altijd wijken voor zoiets maatschappelijks? Of moet je soms ook zeggen, we stellen een daad... we roepen nog wat extra politie op, we doen het wel. Ja, je vraag is altijd. Geef eens wat voorbeelden dan daarvan. Hè? Dus ik denk dat voetbal niet altijd hoeft te wijken. Maar dit was simpel zo. Als je geen personeel hebt om dat in goede banen te leiden... Ja, er komen honderdduizend man daar op hem, niet, geloof ik. Ja. ja, nou, dan houdt het op. Dat is net zoals bij ons ja, wedstrijden op zondag en zaterdag. Als er geen politie beschik beschikbaar is, dan wordt het ook niet uh, gespeeld. Ja. is het zo simpel, meneer Van Duijvenboden? Uh, dit is natuurlijk wel een hele extreme situatie... waar ik geloof vijf, zes, zeven mensen overleden zijn... Uh, waar, waar mensen gewoon losgeslagen zijn. En inderdaad, dan, dan heb je gewoon politiemacht nodig. En als je die onvoldoende hebt... en ik denk dat ze de autoriteit daar in Londen zo gereageerd hebben... van jongens, dit, dit wordt verschrikkelijk. Ik, ik begreep dat is vandaag ook een wester in Londen, gaat niet door. Tottenham, ja, ja. tegen dus Everton. Ik, ik, be, ik begrijp het wel, want uh, er zit nog iets anders achter ook. Er komt nu rust. Je hebt zometeen ook de Olympische Spelen... want ook dat wordt meteen weer aan elkaar uh, neergezet. Zo van, ja, maar wat gaat er zo meteen gebeuren? Uh, terwijl het van een jaar in de gang is. Ja. Dus door deze beslissing te nemen, creëer je waarschijnlijk nu rust... Ik denk dat er op dit moment door heel Londen enorme politiemacht aanwezig is. 16.000 agenten ja. hadden ze nodig alleen om maar de rust te be gaan bewaren. Dus ja, dan kan je het niet verkopen dat, dat je ook nog even 4.000 agenten in gaat zetten voor een voetbalwedstrijd. Terwijl mensen gewoon, er gingen ja, bedrijven, kapperszaken in vlammen op. Het was echt bizar om te zien. Ja, maar aan de andere kant, als je nu al niet eens een voetbalwedstrijdje kan organiseren... hoe moet dat dan volgend jaar met de Olympische Spelen? Nou, ik ben het Theo volkomen eens, dit is zo extreem. En ik kan nog wel andere situaties uh, bedenken... dat die Olympische Spelen niet doorgaan. Denk aan een oorlog of zo. He, ik denk, op een gegeven moment moet je gaan organiseren... en op een gegeven moment, twee of drie procent kans... dat je nog voor zo'n extreme situatie komt, gewoon uh, ja, wegzetten. Kon toen je daar rondliep, had je het idee dat de politie... of de, nou, de autoriteiten in het algemeen het daar toen in de hand hadden... Nou, wel toen ze dus uiteindelijk met 16.000 man uh, de orde gingen bewaken. Dat was de dagen ervoor niet. En toen zag je dus die, uh, ja, relschoppers zijn het eigenlijk. In het begin werd het demonstranten genoemd. Daar heeft de BBC ook uh, excuses voor gemaakt. Want waarin waren inwezen gewoon relschoppers. Die zagen, hé, hey, wij kunnen alles doen uh, wat we willen. En het, het werd een soort, ja, een soort hype, ook om in andere wijken dat te doen... en om het wereldnieuws te halen. En dan, ja, twee dagen later is, hebben ze keihard teruggeslagen. En nu zie je dat, ja, dat de boel helemaal is helemaal omgedraaid. En eigenlijk de rust weer is uh, teruggekeerd. Had dit nou uiteindelijk nog iets te maken ook met... Goh, kijkers, wij kunnen er ook voor zorgen dat een sportwedstrijd wordt afgelast. Of moeten we dat helemaal los zien? Nee, ik denk die, die, ik ben in Tottenham geweest. Die railschoppers zijn niet de mensen die bij Tottenham Hotspur op de tribune zitten. Sterker nog, die hebben daar helemaal het geld niet eens voor. Want kaartjes in de Premier League zijn er 60, 70, 80 pond. Dat is eigenlijk al triest genoeg. Dat die mensen in die wijk niet eens naar de voetbalclub in de wijk kunnen. En dat tekent ook een beetje de Engelse uh, klassenmaatschappij. De verschillen zijn zo enorm groot als je door... Uh, ja, Fulham loopt of de Tottenham. Dat is gewoon de upper class en de, en de absolute onderklasse in Tottenham. het ja. is, ja, is veel groter dan wij in Nederland gewend zijn. Maakt men zich daar zorgen over hoe het moet over een jaar met de Olympische Spelen? Ik denk het wel, maar Engeland is natuurlijk wel een rijke traditie... van uh, hoe ze moeten optreden. Ze hebben in het verleden de IRA gehad. Uh, ze hebben wel uh, terroristische aanslagen gehad. In, in principe heeft Engeland heel veel ervaring met dit soort dingen. Ja. We maken een sprong naar gewoon maar weer de sport. Joris van den Berg is weer aangeschoven. Het gaat over Wuren en Joris allereerst met nieuws. Want uh, naast de Eneco-tour door Nederland en België... is <tus> er ook nog de Tour de Lens, waar Wout Poels gisteren de macht greep... met de etappenzegen en de leiderstrui. Hoe liep dat af vandaag? Niet goed. Ze moesten de, de Grand Colombier op. Dat is een klim van, uh, nou goed, 17 kilometer. Echt mooi om te zien. Mooi klimwerk. En het was dus aan vakantieleid DCM en met name Wout Poels... om die trui uh, in, in stand te houden. Maar er was één gevaar in het klassement. Moncoutier, geloutere Fransman, dik in de 30. Ja, die kent die berg op zijn duimpje. En die stond maar op 28 seconden. En die is weggereden met een andere Fransman, Pinot. En die twee hebben een dikke minuut gepakt. En die uh, hebben ze ook weten te behouden. Pino heeft de rit gewonnen, Moncoutier 2. En Poels kwam op 1 minuut 10 ongeveer als vijfde over de streep. En hij is dus er niet in geslaagd om de Tour de Lijn te winnen. Maar wel een mooi visitekaartje voor hem voor de rest van het seizoen. Hè? Want hij gaat de daar nog rijden gelopen. Ja, ]lijk. en ik vond hem er goed uitzien. Buiten dit, het is, ja, dit kan gebeuren. En uh, kennelijk nog niet helemaal in topvorm. Maar ik vond hem er goed en degelijk uitzien. Hij hij deed dat echt lang niet slecht en om nu meteen iemand weer te gaan neersabelen... hij wordt tweede, keurig. Ja, maar, maar jongens, dit is natuurlijk steen en goed wat ja, hij heeft Ja, dat, dat, dat wil en, ik net zeggen. En hoe oud is uh, Wout uh, Poels? 24, dus dat, dat kan nog alle kanten ja, op. En dus, dit, is, dit is voor hem een kennismaking, hij heeft een leiderstrui aan. Nou, De ploeg was er kennelijk net niet sterk genoeg voor om het helemaal in stand te houden. Poels maakte een klein foutje. Je had uh, Moncoutier en zijn wat lager Ploegen Notara mee... Nou, die gingen om en om in een Pools reageerde, telkens. En nou, ik denk dat hij niet te vaak op die Tara mee had moeten reageren. Daar had hij misschien wat energie mee wat kunnen betalen. Wat was de achterstand van Tara dan? Nou? Die stond op de ruimte dik twee minuten. Die heeft nee. gisteren toch wat verloren. Die is nog in een soort experimentele fase in zijn seizoen. Die is niet zo goed momenteel. Iets te veel krachten verspeeld dus. Ja. Marianne Vos dan. Olympisch kampioen is op een onderdeel op de baan op de puntenkoers... die volgend jaar in Londen niet wordt verreden. Maar normaal gesproken kan Vilvaert Vos mee met de top... ook op andere baanonderdelen. Maar de alleskundige Vos besloot om niet op de baan uit te komen... op de Spelen volgend jaar. Ze concentreert zich volledig op de weg. Ja, de afgelopen winter en ook maanden heb ik wel gemerkt... dat die combinatie heel lastig is. Het is uh, heel specifiek om je voor te bereiden op de weg...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 Op de baan heeft ze in Nederland ja. zeker serieuze concurrentie. Maar ja, het gaat vooral om het feit dat haar nummer, de puntenkoers, niet meer op te spelen verreden wordt. Dat wordt het omnium. Nou, daarin is ze minder kansrijk. Dat is ook meerdere dagen. Er gaat meer energie in zitten. Ik vind het een verstandige keuze. Ja, omnium, meer kamp van de baanrenners. Ja. Dus dan moet je ineens op vijf verschillende Precies. onderdelen. Veel meer trainingsuren Om die ene uren. medaille te kunnen komen. Ja, er gaan veel meer trainingsuren in zitten. En, en Vos is al zo druk met veldrijden. Weg. En dan doet ze zowel tijdrijden als ritten in lijn en baan erbij. Dat is een heel gedoe. En ik vind het goed dat ze zich toespitst nu op de twee grote evenementen op te spelen, op de weg, de tijdrit ja. en de en de en de wegwedstrijd. Ja. Ton vind jij dat ook? Ja, natuurlijk. Die omnium. Ik heb het gezien in uh, Apeldoorn, waar de w WK. Dacht ik hè? En dat is zo verschrikkelijk zwaar. En precies. Eka, ja. ja, precies. Ja. Eka. Precies wat Joris zegt. Je moet de per onderdeel zo hard trainen... dat je er gewoon niet toe komt om dat te doen. Want die wegwedstrijd en die baanwedstrijd... zijn in de Olympisch bijna hetzelfde tijdsvak ja. uh, natuurlijk. Maar is het wat dat betreft ja. al een andere tijd... dan toen Leontien van Morsel in 2000 schitterde? Want Vos wordt toch gezien als de nieuwe van Morsel. Ook een, ook een alleskunner. Iemand dat als ze zich ergens op richt... dat ze de medailles kan winnen, de gouden medailles kan winnen. Of is het nu, 11, 12 jaar na van Morsel, niet zo simpel meer om dat even te doen? Uh, dat ook. Het is wat minder simpel. Maar vergis je niet dat Vos, echt, ze is 24. Ja. Die is er al honderd jaar bij. Ze is nu vier keer op twee, tweede geworden op de WK. Vijf jaar geleden was ze wereldkampioen. En die is nog altijd maar 24. En in, in die superzomer van, van Moorsel was ze al stukken ouder. Dat was een gelauterde, knalharde uh, coureur, uh, Leontien van Moorsel. En, en die kende alles. En iedereen in het peloton die had eigenlijk maar één tegenstander. Die rijdt nog steeds, hè? Die ja, van... ja. Maar... Ik, ik wil alleen maar zeggen, uh, Marianne Vos kan op weg zijn naar zoiets... maar ik denk dat je dan misschien nog over uh, vijf jaar dus moet gaan denken. Ja, maar wat praat je nou over? Ze heeft al alles gewonnen. Ja, alles gewonnen ja. wat te winnen valt natuurlijk. En wat me ook zo opvalt is dat ze van die verstandige beslissingen neemt. He, hier heeft ze goed ja. over nagedacht. Pas 24 jaar, dat zeg je al. En volgens mij is het de enige goede beslissing. Ik vind dat wel... Uh, buiten haar wielrennen, wat klasse is, ook dit vind ik grote klasse. Hoor. Ja, zeker. Ik denk dat die, die, die zilveren medailles... die laatste vier oprijders op de WK... dat die haar veel pijn gedaan hebben in de wegwedstrijd. Want ik ga ervan uit dat die toch haar het meeste aanspreekt... de, de, de wegwedstrijd van ja, de het Olympische Spelen. Op de en ze was daarbij toch een paar keer echt de beste vrouw in koers. Maar dan werd ze in de tang genomen door de Italianen. Italiaans son, moet je eigenlijk zeggen. En dan zag je dat ze ook net ietsjes... Uh, energie tekort kwam. En ik denk dat ze dat risico nu niet meer wil lopen. Maar er moet ook een goede ploeg omheen zitten dan? Ja, dat moet zeker. Maar dat komt met Nederland wel goed. Want het, de generatie in het vrouwenwielrennen bij Nederland... is net als bij de mannen. Dat, dat, er komt echt heel veel goeds aan. Ja. Nog even het laatste transfernieuws aan doornemen, Joris. Dan gaat het weer over het mannenwielrennen. Mark Renshaw, Australië, gaat naar de Rabobankploeg. Um, sprint aantrekker van Mark Cavendish. Is dat nu nog? Wordt hij de sprint voor Theo Bos Of juist andersom? Ik neem aan dat ze hem voor Theo Bos halen als ondersteuning voor de grote uh, rittenkoersen. Ik denk dat dit een signaal is dat men bij Rabobank nu ziet dat Bos na twee jaar wennen, wennen, wennen, overstap van de baan naar de weg, dat hij nu eindelijk aan een heel goed seizoen bezig is, dat is dus... 2012 en wat daarna komt. Maar is Bos daar goed genoeg voor, nu al? Om die sprints die dan Rancho aantrekt af te maken? Of krijg je dan per ongeluk... Dat, de, ja, dat is koffiedik <laughs> kijken. Maar ik denk dat, dat, dat men gezien heeft dat dat moet kunnen. En uh, het zijn natuurlijk een beetje vergelijkbare sprinters. Bos en Cavendish. Bos is twee jaar ouder, <lacht> maar die is pas veel korter wegrenner. En die heeft natuurlijk veel langer moeten wennen aan dat, uh, aan dat andere koersen, Veel langere wedstrijden, veel langere aanloop voordat je aan een sprint toekomt. Maar ze, het zijn allebei sprinters die gelanceerd moeten worden. Ja, en dan, daarin is Renshaw zo'n beetje de beste van dit moment. Ja. Heeft Rabo zich gewoon uitgelaten wie nummer 1 wordt en wie nummer 2 is? Nee, maar ik ja, ga... Renshaw is natuurlijk een hele goede sprinter zelf. Dus hij is er zelf etappes kunnen winnen. En bovendien, ze nemen wel... Laten we zeggen, een strategische beslissing, als hij aantrekker zou zijn. Maar die hebben ze ook voor de Tour de France en het hele seizoen ge ge uh, genomen. En dat was niet zo uh, goed natuurlijk. Hè? Nee, maar Re Rancho is niet een sprinter die je als nummer één sprinter... meeneemt naar de Tour of de Giro of de Rancho kun je uitspelen in de drie dagen van West-Vlaanderen of zo. En in kleinere, dat, dat klinkt denigrerend, maar... Uh, hij is twee keer tweede geworden in een uh, Tour-etappe... Een keertje achter Pataki, een keer achter Cavendish. Toen maar toen het zelfs ploeggenoot. Hij is drie jaar ploeggenoot geweest van Cavendish. Mm -hmm. Maar hij is toch met name een voorbereider. Het is niet een man die dag in dag uit in sprints uitgespeeld kan worden. Zo nu en dan loopt het dat zijn kopman dus uh, niet kan meedoen aan de sprint. Dat uh, uh, Renshaw zelf de sprint mag afmaken. En dat loopt natuurlijk nog wel eens goed. Want het is natuurlijk een erg snelle man. Ja. Inmiddels aan de telefoon Thijs Zonneveld. Goedemiddag Thijs. Goedemiddag. Is het een goede aankoop, Renshaw, voor de heb ik wel, ja. Mooi. Nou, Daar bellen we je natuurlijk Ach, niet voor, want het gaat over iets heel anders. Um, het was een grap, toch, nemen we aan? Die Nederlandse berg, een echte Nederlandse berg, bouwen wel, in Nederland. Ja. Ooit was het ja. een grap, vertel eens. Nou, tot een, uh, tot een week of twee geleden was het echt een soort van, uh, soort van geintje. En uh, een fantasie uh, die, uh, ja, waar ik het wel eens over had met vrienden. Van, ja, het zou grappig zijn dat het zou kunnen. Maar uh, nou, ja, eigenlijk uh, anderhalve week geleden heb ik uh, besloten om het... Uh, nou, om, de, om het proberen serieus te maken en om er een serieuze discussie over te ontlokken. En we heb je dat uh, gedaan? En op de kaart te zetten. Nou, dat is aardig gelukt inmiddels. En uh, ja, nu is het echt een serieus plan aan het worden. Maar je hebt dat in eerste instantie gedaan nog onder het mom van een column. Eens kijken of mensen erop reageren? Ja, dat was inderdaad in eerste instantie het... Uh... Nou, in eerste instantie was het alleen maar een column. Gewoon alleen maar een column en niet meer dan dat. En uh, er kwamen zoveel reacties op en tot mijn verrassing ook heel veel serieuze reacties... Dat ik heb besloten om, uh, ja, om het dan ook maar serieus aan te pakken en te kijken in hoeverre je dit serieus zou kunnen maken. Uh, nou, ja, dat ja, kan ik zeggen, dat is aardig gelukt. <laughs> maar daar heb je daar inmiddels het antwoord al op. Want jij schrijft dus in een column, het lijkt mij leuk om een echte berg te gaan bouwen in Nederland, zodat we wat ja, betere klimmers kunnen maken. 2000 meter, te... liefst 2000 meter. <güls> 2000 meter? Ja, liefst wel. Je ja. weet wat je zegt hè. En dan, wat komt er dan vervolgens op gang? Uh, nou ja, ik heb het uh, geschreven in eerste instantie vanuit het, oog, vanuit het uh, oogpunt van de sport. Uh, zodat je, uh, um, nou, dat je een echte Nederlandse fietsberger zou kunnen maken. Maar ook um, uh, ski-pistes, uh, bopsleepanen, uh, schansen om te schanspringen. Uh, wildwaterbanen om, uh, voor wildwaterkado. Uh, nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, vooral ook omdat wij uh, als uh, platte landers met een heel veel sport aan, uh, uh, met een achterstand beginnen. En die achterstand wilde ik uh, verkleinen. Dat leek mij in eerste instantie een heel goed idee. En, uh, ja, de, dat idee is inmiddels aangevuld met zoveel andere ideeën uh, om het te exploiteren. Denk aan projectontwikkeling, uh, denk aan um, een, een holle die je kunt bouwen. Uh, waar je de binnenkant zou kunnen verhuren, verkopen, uh, nou, noem maar op. Um, dus het is een. Een plan geworden wat begonnen is met sport en wat ondertussen al zoveel meer is dan dat, uh, maar waar de sport nog steeds heel erg van profiteert. Ik maak even ik een rondje profiteren. hier aan tafel, Thijs, want er zitten hier vier wijze mannen tegenover mij. Even kijken wat zij daarvan vinden. Ton, wist je van het bestaan af van het nee, idee en wat het vind het niet, je ervan? Maar ik hoor het, nu, ik, het idee is natuurlijk, maar dat kennen we Thijs wel heel erg origineel. En uh, ik zit me alleen af te vragen, en misschien kan hij er antwoord geven: of hij al contact met het NOC-NSF heeft gehad, of andersom. Als NOC-NSF zou ik al lang contact met hem hebben opgenomen. Uh, ik heb inderdaad al contact met het NOC-NSF gehad. Uh, er zijn een aantal andere sportbonden, onder aanvoering van de KMU en de Bergklim-Unie, die er uh, uh, deze week achter gaan staan. Er wordt een persbericht voorbereid uh, uh, dat zij laten uitgaan uh, ja, met, uh, met als inhoud dat zij er volle bak achter gaan staan. Maar wat ik op dit moment ook... Nou ja, het is heel belangrijk dat er steun is. En zeker steun van dat soort grote bonden. Maar wat op dit moment heel belangrijk is... en uh, het misschien wat het allerbelangrijkste is... dat de technische haalbaarheid uh, wordt berekend. En daarvoor zit ik de komende week... met uh, een aantal ingenieursbureaus, uh, architecten... geologen, plannologen... Uh, nou ja, de echte professionals... de echte wetenschappers om, om de tafel. En daarvan zijn heel veel heel enthousiast. Uh, maar er moet wel worden berekend... of het kan en hoe het kan. Dus welke materialen... Uh, hoeveel ruimte je nodig hebt, uh, wat voor een transportmiddel je moet gebruiken... om bijvoorbeeld zand uh, op zo'n hoogte te krijgen. Uh, en dat zijn dingen waar ik totaal geen verstand van heb... en waar de echte ingenieurs uh, zich over zullen moeten uitspreken. Ik uh, maak het rondje even verder af. Theo van Duivenboden zit hier ook, Thijs. Uh, ja. Misschien wil je zijn mening horen. Ja, ik denk dat je... Ik hoor het je nog niet zeggen... maar ik denk dat het ook een financieel plaatje heeft. Uh, dat het niet onbelangrijk natuurlijk is. En dat je garanties van de internationale bonden moet hebben. Dat je ook voldoende wedstrijden krijgt om dit soort dingen te doen. Ja, dat is absoluut waar. Uh, maar ik denk in eerste instantie dat het nog niet eens om de wedstrijden gaat die erop moeten worden georganiseerd. Ik ben het wel helemaal met je eens dat het uh, financieel haalbaar moet zijn. Uh, ik denk dat het heel makkelijk is om een megalomaan plan te maken wat uh, belachelijk veel geld kost. Dit megalomane plan moet belachelijk veel geld kosten, maar moet nog meer opbrengen in theorie. En uiteraard moeten er dan allemaal, uh, moet er uh, daarvoor verdienmodellen in elkaar worden geschroefd. Maar met projectontwikkeling alleen kun je al een heel eind komen. Um, en daar zijn ook allemaal mensen mee bezig. Die staan ook in de startblokken om dat uit te rekenen. Um, dus de komende weken zal er absoluut aan een serieus plan worden uh, geschreven en gerekend. Joris van den Berg, als jij dat idee zo hoort... en dan even de basis van het idee... want dat was dus om wielrenners beter uh, te leren klimmen in Nederland... zeg ik dan maar even heel uh, plat en simpel. Is t, zitten de wielrenners daar op te wachten in Nederland? Of gaan die liever naar het buitenland? Nee, dat is denk ik de gemiddelde... zeker een wielertourist alleen al dat heel graag wil. Je moet naar het kopje van Bloemendaal... of je moet naar uh, de Postbank, of je moet naar Limburg... of je moet naar de uitvelders opgetrokken Van Berg in Trent. <laughs> en mijn vraag is, waar moet deze berg ja, geplaatst gaan worden? Dat wilde ik ook vragen, Thijs. Waar... Uh, nou ja, uh, even afgezien van het, ja, dat ik me niet te veel uh, op dit moment wil vastklinken aan een plaats, en zeker niet omdat er nog geen uh, uh, uitgeschreven plan is, uh, zou mijn, uh, in eerste instantie dacht ik aan de Flevopolder of aan de Noordoostpolder, omdat dat centraal ligt, zodat het veel mensen kan bereiken. En ruimte is dat? En, en dat er relatief veel ruimte is. En uh, puur concreet, uh, er zijn meerdere gemeentes al in geïnteresseerd, waaronder de gemeente Noordoostpolder. En um, ja, wat ik tot nu toe heb gezegd, is, ja, ik vind dat heel fijn dat ze bellen. Geweldig. En ik vind het top dat ze interesse tonen. Maar ik kan nog niet iets concreets neerleggen. Maar zodra er iets concreets is, gaan we absoluut op tafel zitten met dat soort gemeentes. Koen, als laatste in de rij, wat vind jij? Ja, ik vind het een bijzonder plan. Lijkt me ook inderdaad heel erg leuk. Uh, als het allemaal te realiseren is, is het fantastisch om. Uh, om te hebben een mooie grote berg in Nederland. Ik denk dat de hoogste nu in uh, Saba ligt. Uh. <laughs> ja, dat is een stukje weg. Uh, maar al met al, Thijs, het is natuurlijk heel leuk... om daar uh, met heel veel fantasie een hele tijd over na te denken. En het is nu nog allemaal een redelijk pril stadium. Maar hoe serieus neem jij je eigen plan op dit moment? Is het nu nog de vraag of, of is het eigenlijk alleen, alleen nog maar de vraag... hoe en wat en waarom en wanneer? Nou, het is allebei nog de vraag. Kijk, het moet uiteindelijk... Uh... Wat er, nu, wat er nu echt wordt berekend is de technische en de financiële haalbaarheid ervan. En dat, moet, dat is allebei heel erg belangrijk. Maar um, ik had nooit gedacht dat we al dit stadium zo snel, zeker niet, uh, zouden zijn uh, terechtgekomen. En ik zou echt niet durven te zeggen dat die Bergen niet komt. I er, is een, er is echt een gereden kans aanwezig dat die Bergen daadwerkelijk komt. En ik vind dat al, dat vind ik al uniek sowieso. En um, ja... Als er daadwerkelijk een keer, echt een keer een schep in de grond gaat, ja, dan sta uh, ik wel heel hard te lachen, denk ik. Sorry. Ja, nou, die eerste schep die zal van jou zijn, dan neem ik aan. Maar is het in deze tijd van financiële crisis ook echt denkbaar dus? Um, nou ja, juist misschien wel. Er zitten heel veel bouwbedrijven nu uh, sowieso ja. in, in, in de binari. En er zijn mensen die, ja, die, die, die, die eigenlijk niet weten nu wat ze moeten doen. En uh, die heel graag aan een dergelijk plan schrijven in plaats van uit de neus zitten te eten. En ik denk dat uh, ja, uiteindelijk als dit komt... dat het bouwen in Nederland uh, jarenlang zal bezighouden. Uh, en uh, da daardoor zijn ook heel veel bouwbedrijven sowieso in geïnteresseerd. En wat het kan opleveren, als het daadwerkelijk meer uh, geld oplevert... dan wat je erin steekt, dan is het ook in een economische crisis... of misschien juist wel in een economische crisis... een hele verstandige investering. Ja. Wat, Joris? Ga <laughs> wat ga jij eraan verdienen, Tom. Ton? Grapje. Wat ga jij eraan verdienen? Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht, Tom. Okay. Echt niet. En heb je al een naam voor die berg? Nee, ik wil niet mijn naam op de berg in ieder geval. Misschien kunnen we daar vast een prijsvraag voor uitschrijven, hoe de berg moet ja. gaan heten. Nou, ik heb in ieder geval. Ik heb, al, ik heb liever dat, die berg, dat de naam van de berg gewoon verkocht wordt aan de meest biedende. Dat heeft <laughs> ook geld op. Ja, ja, dus het wordt een reclame naam. Nou, nee, wat mij betreft wel. Het gaat ja, die bergen de... bergen komt, het gaat er niet om uh, wat voor naam die heeft. Nee. Of gewoon de Nederlandse berg. Ja, prima. de echte Nederlandse weg. Oké, okay, thuis, uh, uh, houd ons op de hoogte, alstublieft. We zien je graag ja. ook binnenkort weer als een van de vaste gasten in de studio, en dan hebben we vaste gespreksonderwerpen. Prima. Joris van den Berg, ook dankjewel. Tot zover het wielren gedeelte. We gaan terug naar het voetbal, naar een hele serie transfers. En eerst maar eens eventjes die van Westlieverhoek. Hij ging naar Engeland voor zijn buitenlandse avontuur. Weg uit Den Haag, weg bij zijn zo geliefde ADO. Maar zijn avontuur eindigde nog voordat hij gepresenteerd zou worden. We luisteren naar Westlieverhoek. Vooraf uh, hadden we de afspraak van... Uh, nou, we gaan eerst kijken van uh, hoe vind ik het hier... en uh, wat is mijn beleving hier... en uh, zou ik hier kunnen, kunnen leven... Ik ben gisteren heel goed opgevangen door de club, een fantastische club... door uh, trainer McLaren, door uh, bestuurder Mark Arthur. Het zijn fantastische mensen, die hebben, uh, ja, die hebben mij rondgeleid op, uh, op uh, City Ground. Dat is het trainingscomplex. Ja, fantastisch om te zien, je ziet het bijna niet in Nederland... Uh, wat voor faciliteiten ze hebben. Ik ben naar het stadion geweest, heel mooi, uh, authentiek. En uh, ja, we, hebben heel de dag, uh, we zijn de hele dag naar huizen geweest, uh, auto's en dat soort dingen. Maar uiteindelijk uh, heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen... omdat uh, ja, mijn gevoel is er niet. En, uh, ja, en dat, uh, dat moet toch wel het allerbelangrijkste zijn... Om, uh, om je verder te ontwikkelen als, uh, als voetballer. Dat zei Wesley Verhoek, Theo van Duivenboden. Begrip hiervoor? Ja, er is steeds uh, gezegd dat het om heimwee ging... maar ik heb hem gisteren in een tv-programma gezien... en daar heeft hij heel duidelijk aangegeven... dat het daar niets mee te maken had. Dus ik verwacht dat hij voor 31 augustus... Uh, nog naar een andere vereniging gaat. Ook in het buitenland? Uh, dat zou best eens kunnen. Wat was dan uiteindelijk zijn eigen uitleg? Hij heeft het woord heimwee inderdaad in die uitleg... ik geloof dat het woensdag was... hij heeft dinsdag of woensdag nooit in de mond genomen. Gisteravond dat... heeft hij dat herhaald. Ja. Hij had er gewoon geen goed gevoel bij. Dus geen goed gevoel. Nee, maar goed... Als je Wat het geloof wil, je he? altijd ja. zeggen, geen goed gevoel. Want ik hoor hem ook in dit, uh, nu in dit interview zeggen... wel vijf keer het woord fantastisch gebruikt hij. Hij vond nou, een heleboel al, fantastisch, nou, ja. ja. En als hij zoveel fantastisch vindt, waarom doe je het dan niet? Maar ja. ik geloof wel dat het een integere beslissing is van die jongen. Want het is een echte Haagse volksjongen. Zijn broer had ook moeite om, uh, om Den Haag te verlaten. Die speelt nu in Stade Rennes in Frankrijk. Ja heeft hij gesmeekt of zijn moeder misschien nog vier, vijf dagen bij... hem in het hotelkamer wilde slapen. Ja, dit zijn jongens echt uit, uit Den Haag. Ik denk, hij kon een fantastisch contract tekenen met Nottingham Forest. hij kon veel verdienen, drie, vier keer zo veel als in Den Haag zelf. Ja, en, ja, kennelijk speelt bij hem het gevoel zo'n belangrijke rol. Het is een dappere beslissing. Oh, ja, ik denk niet dat er iets anders achtersteekt. Dit is een oprechte, eerlijke beslissing. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Van ja, want je zegt vanochtend aan Den Haag. Maar hij heeft wel gezegd, ook in een interview... dan ga ik over een jaar of twee jaar weg. Nou, dan gaat dat argument niet meer op natuurlijk. Nou, als je zich ergens anders wel helemaal thuis voelt. Ja, misschien kan je het vergelijken met uh, de bobsleer van Karker tijdens de spelen, die ook op een gegeven moment... Gewoon besluit, ja, ik doe het niet. Ik ga niet naar beneden. En uh, ja, Van Hanegem is wel eens uit een vliegtuig gestapt. Is toen met een auto naar Zweden gereden. Maar dat zijn natuurlijk wel heel andere zaken. Hè? Want daar speelt dan uh, schijnbaar angst een rol. Maar hier, hier praat je er gewoon over. Hij is er al een tijd mee bezig. Er zijn al een aantal Engelse clubs gekomen. Uh, en ik vind dat een verschrikkelijke goede voetballer. En die zou bij elke topclub in Nederland uh, in mijn visie hartstikke goed kunnen doen. Dus ik zeg gewoon, ik verwacht dat hij nog weggaat. Ja. Is er wel een besluit dat je eigenlijk nog mag nemen... op de dag dat jou gepresenteerd wordt? Ja, dat is een andere vraag. Uh, kijk, uh, die hele club die was er helemaal op ingesteld. Er waren uh, prachtige dingen in de pers verschenen. Ja, toch. Uh, ik heb zelf begrepen dat... Uh, een van zijn zaakwaarnemers is, geloof ik, Klaas Fink, ja. nou, Die begreep het heel... Uh, uh, uh, uh, die, die schreef van de week ergens... Wat, ik weet niet wat er die nacht gebeurd is... maar ik begrijp er helemaal niks van. Nee, contactje losgeschoten... Ja. is ook een ja, quote die ik uh, voorbij uh, heb ja. op horen komen. Uh, maar is het dan met goed fatsoen denkbaar dat hij dan alsnog... en dan misschien nog wel voor de, deze transfer-deadline weggaat? Ik kijk daar niet gek van op. Ik denk dat er de komende drie weken nog verschrikkelijk veel transfers gaan plaatsvinden. Ja. Waaronder die van west Verhoek. misschien oh, wel. Daar kijk ik niet gek van op. Nee, het is belangrijk voor Als mensen voor Ado... er een beetje verstand van hebben... ze kunnen er voor verhoudingsgewijs... dan vind ik elk groot bedrag vind ik al veel geld. Maar ik dacht dat hij tussen de 2 en 3 miljoen op moest brengen. Ja. Uh. Nou, dan kan ik me best voorstellen dat er clubs zijn uh, die kunnen inzien wat voor kwaliteiten die jongen heeft om alsnog te kopen. Ja, maar goed, je vraagt: kan hij met goed fatsoen naartoe? Ja. En dat denk ik eigenlijk ja, niet. Dat is uh... Dus, uh, direct weggaan. Misschien in het binnenland nog wel. <hums> of dat ja. ook al niet. Ja, nou, ik, ik, ik, ik weet het niet. Hè, maar Theo zit er zo in en die verwacht van wel. Dus. Ja, die kent dat wereldje. Nou, ja. Ik acht de kans ook wel groot. En dat hij gewoon nog wat uh, weggaat. Maar er gaan zo meteen een heleboel dingen gebeuren. Gaat Ruiz, uh, gaat Ruiz weg? Huh? Ja. Uh, wat, wat, hoe, hoe zit dan Twente in de gedachte op dit moment? Ja. Uh, zo zijn er een, uh, in die transferperiode zijn natuurlijk een heel, Je hebt het toch over de transferperiode. Het is ja. natuurlijk gek. We gaan uh, zondag de tweede competitiewedstrijd in. Ja. Uh, en PSV gooit een, een klauw met geld. Kopen allerlei soorten spelers. Maar nu blijkt dat een van de belangrijkste prioriteiten is nog niet ingevuld. Ja, dat is bizar. Ook. Iemand die goals maakt. Terwijl de drie spitsen zijn weg. En men koopt allerlei middenvelders. Goeie voetballers, maar daar waar het, het om ontstaan. gaat... een hele belangrijke spits die goals maakt, ja. is er nog niet. Net weer een verdediger eh? bij, de Rijk. Ja, oké, okay, maar even, los, even goed nadenken. Ze scoren moeilijk. En je geeft een klauw met geld uit, met, met de Rijk misschien mee. Ik geloof dat hij ja. voor 7 ton... Maar goed, dan, dan ze dan hebben acht miljoen uitgegeven ja. aan drie aankopen natuurlijk. Ja. En je hebt geen, je hebt geen spits. Huh? Ja, en ze praten nu op dit moment over Mooi Sander bijvoorbeeld. Hè? Ja. Weer zo'n aankoop en geen spit, wat jij ja, zegt. Maar ze, ik begrijp nu dat ze het Rijk gekocht hebben. Ja, van ADO. maar goed Dus er zal Mooi Sander al, niet komen. Je hebt al Bouma in de verdediging. Je hebt uh, Engelaar die nu in de verdediging staat. Ja, ze hebben inderdaad ook nog wel een verdediger nodig. Maar een ja. spits inderdaad maar, hebben ze al... die spits zal wel komen, want Toyfon heeft steeds heeft, duurder, hè? Ja, die <laughs> heeft met zijn puis op tafel geslagen ja. En als en en dat doet absoluut als er geen spits komt. Ja. Toyfon is ooit als spits gehaald, overigens. Ja. Ja. Uh, Ajax is ook nog op zoek naar een nieuwe speler. Naar een nieuwe keeper, sinds uh, Maarten Stekelenburg is uh, verkocht. Ze willen naast Kenneth Vermeer zeer waarschijnlijk Jasper Sillissen van NEC. Is dat een goede keuze, Koen? Ja, ik denk dat Jasper Sillissen een van de meest talentvolle Nederlandse keepers is. En als Ajax die kan overnemen, ja, waarom zou je dat niet doen als Ajax zijnde? En ja, als Sillissen zijnde moet je je wel afvragen... als je de concurrentiestrijd verliest tegen Vermeer... dan wordt dat moeilijk om als jonge keeper op de bank te gaan zitten. Dus behoort kan er uiteindelijk maar één keeper. En uh, het, het nadeel zal zijn dat één van de twee talentvolle Nederlandse keepers op de bank krijgt. Ja, en wie van de twee gaat dat dan worden? Of ja, Vermeer? De, de vraag is in eerste instantie, A, ah, komt hij? Want ze zijn er nog steeds niet uit met de club. Ja. Laten nou, stelt... we er eens vanuit gaan dat hij komt. Ja, Oké, okay. dan, uh, dan is de vraag, gaat de trainer hem gewoon kansen geven? Nou, ja. ik, ik denk dat hij je kansen krijgt. Is dat dan niet heel erg vervelend voor ja. Kenneth Vermeer... die ja. al jaren in de wachtkamer ja. zit, die eerste keeper is ja. geweest... Ja. die het heeft laten zien... Ook vorig seizoen weer, in het laatste gedeelte van het seizoen. Hij zal met Vermeer beginnen, maar waarschijnlijk zal hij een heleboel wedstrijden... vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden dat er gewisseld kan worden... zal die jongen toch de kansen krijgen, denk ik. Begrijp jij dat, Tom? Op die manier nou, een serieuze ik... concurrentie aangaan... tussen twee misschien wel eerste keepers? Ik zou in dit geval nooit doen. Ik zou net zoals Van Dijk nu gaat keepen... waar gaat hij Utrecht? ook Bij Utrecht. Bij Utrecht zou ik zo'n soort figuur, ook om Vermeer... Het vertrouwen te geven. Hè? Want hij zegt nu duidelijk... Ik heb geen, hij zegt eigenlijk, ik heb geen vertrouwen in Vermeer. Ja. Nou, dit is de elektrosen. rangorde moet duidelijk zijn dus eigenlijk. Wat? De rangorde moet duidelijk zijn nou, de vooraf. Rangorde. En Silas is het kennelijk beloofd. Want die, nou, maar die heeft zelf gezegd, ja, ik krijg de kansen. Ik heb een gesprek ja. gehad met de broer, ik krijg die kansen. He, dus het is wel duidelijk dat daar een concurrentiestrijd gaat maar staan. Maar dat is toch niet Want erg? Ajax mag toch zelf bepalen... dat ze gewoon de talentvolste uiteindelijk ja. opstellen? Ja, maar dat is alleen de... voor die jongen zelf die op de bank terechtkomt. Dan wordt het moeilijk. Ja, maar ja. voor Silencer moet je wel 6 miljoen betalen. Althans, dat vraagt nee, Nek. Hij volgens mij niet zo bedrag. Nek van. vraagt 6 waar. miljoen. Maar je zou dus een heel andere filosofie je uit je als kunnen, kunnen hangen. is als je zegt ja. Vermeer is mijn eerste doelverdediger... en ik dacht dat hij nu terugkomen was... en die is 29 jaar, die heeft een jaar stilgestaan... wat ik overigens een fantastische doelverdediger vind... maar die het bij nog niet gered heeft, dat is die Babos. En die schijnt nu terug te zijn en dan zou je er iemand achter hebben... waarvan je zeker, als die fit is, dat hij hartstikke goed is... en dat je als eerste keeper, in dit geval Vermeer een boel zelfvertrouwen, want dan, dan zegt men... de trainer heeft voor je gekozen. Ja, dat, nee, dat, dat, is, dat had ook een oplossing ja. kunnen zijn. Een andere keeper nog, Michel Vorm, de andere doelman van Oranje... ook weg uit de eredivisie, gaat naar Swansea City. Is dat verstandig? Ja, Vorm is ook alweer, geloof ik, 6, 27. Wij denken vaak dat hij nog heel jong is... Uh... Hij speelt al vijf jaar bij Utrecht. Hij nou, heeft altijd graag aangegeven in de Premier League te willen spelen. Ja, nou, kan je je afvragen kan of... Kan dan net met Swansea? Ja. Of je dan bij Swansea... Ja, ik krijg het heel erg druk waarschijnlijk. Want het is, <laughs> <laughs> en hij is ook niet heel lang. Hè. Hij is ook 1,83 meter. Ik weet niet of de Premier League helemaal geschikt voor hem is. Aan de andere kant... Ja, voor 1,7 miljoen haalt Swansea... vind ik wel een hele goede keeper in huis. Ja, en als je het gewoon zakelijk bekijkt... ik dacht dat hij voor drie jaar getekend had. Ja, precies. Ja, misschien, ik, ik kan niet beoordelen wat hij verdient... maar het is, het is nog in elk geval een deal dan. beduidend uh, meer. En hij zit in de Engelse competitie. Hij krijgt het natuurlijk inderdaad erg druk het hele jaar. Maar het is misschien ook een stukje zekerheid veiligstellen, financieel. Een carrière technisch, een goede stap. Ik denk aan Van der Sar, die toen voor Fulham koos... waarbij we allemaal dachten, dat is toch ver onder je stand... Ja, maar goed, dat is ook onverwacht Op het moment dat uh, Van de Servo Fulham uh, koos... heeft hij geen moment aan Manchester United gedacht. Nee. En ik ben ervan overtuigd. He, hij was blij dat hij van Juventus uh, weg was. Dus dit is gewoon koffiedik kijken. Laat hij maar eerst laten zien in die drie jaar wat hij uh, gaat doen. Ja, en voor een keeper misschien zo slecht nog niet als je het heel druk hebt. Nou, tenzij het degradeert, dan wordt het ja. natuurlijk wel wat moeilijker. En met 4 of 5-0 elke wedstrijd verliest, hè? Ja. ja. En die mogelijkheden zijn natuurlijk ja. aanwezig. Dan uh, gaan we straks nog hebben over uh, de wat meer geruchten in het circuit van de transfers. Brian Ruiz bijvoorbeeld, hoe zeker is dat nou? Eerst maar eens even naar het nieuws van dit moment. We gaan naar atletiek. Daphne Schippers heeft zich bij atletiekwedstrijden in Mannheim geplaatst... voor de wereldkampioenschappen atletiek... die aan het einde van deze maand beginnen in Daegu in Korea. Ze is 19 jaar en ze kwam op de 100 meter tot 11,19. In de finale trouwens nog, die later werd gelopen 11,16... maar dat was met iets te veel uh, rugwind. Daphne, goedemiddag. Hi. Gefeliciteerd. Je hebt jezelf twee tienden van een seconde overtroffen in je persoonlijk record op de 100 meter. Hoe kan dat? Ja, ik heb natuurlijk een aantal keer al uh, een stuk harder gelopen dan die 1139. Alleen ik heb continu gelopen met te veel dicht mee. Ja. Ja, dus uh, dat, ja, dat was uh, toch wel een beetje tegenvallen. Maar nu heb ik eindelijk een keer met een goede wind gelopen. Ja, en daar komt dan 11.19 uit. Dat is geloof ik de derde tijd ooit in Nederland. Achter toch wel grote atletiek namen Nelly Koman en Els Vader. Voel, voelde dit als de perfecte race of zit er nog veel meer in? Nou, voor mijn gevoel zit echt veel meer in. Ik, uh, we hadden gisteren best wel een lange reis hier naartoe. En uh, ja, ik merk gewoon dat, dat, dat de reis toch wel in je benen gaat zitten. Ik had nog wel wat zware benen en... Ik ben nu gewoon nog wel hard aan het trainen voor de 200 meter. Maar voor de rest voel ik me best goed. Ja, je, je zegt ik ben aan het trainen voor de 200 meter. Want je bent eigenlijk meerkampster. Uh, en dan schiet je voor, voor ons ineens uit je slof op zo'n 100 meter. Uh, blijf je uh, de, de meerkamp gewoon doen? Of uh, smaakt dit naar meer op misschien wel een specialisatie? Nee, zeker niet. Ik blijf gewoon lekker meerkamp doen. Ik vind het erg leuk om meerkamp te doen. En zelfs nu, uh, nu ik naar het WK ga met de 200 meter en even ben ik gewoon mijn meerkamptraining aan het afwerken. Ja. Ik ben nog steeds aan de kogelstoten en speerwerpen en alles. En uh, ja, ik ga nu niet in één keer anders trainen. Ik ben dit gewend en daarmee loop ik dus blijkbaar heel hard. Ja, maar stel nou dat je die, dit soort sprongen blijft maken. Hè, komt er een moment dat je zegt misschien moet ik ergens voor kiezen? Of is de meerkamp echt jouw ding? Nou ja, de meerkamp zit ook nog zoveel in. En, en dit seizoen ben ik natuurlijk ook al met een flinke sprong vooruit gegaan. Dus eigenlijk gaan, er gaan heel veel onderdelen goed. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. Um, in Zuid-Korea, wat ga je daar precies doen op het WK? Op welke onderdelen kom je daar uit? Nou, nu voorlopig is het uh, de 200 meter en uh, de estafette. En de 100 meter 200. toch? Of zei je die over? Uh, waarschijnlijk slaan we die over. Dat is, dat is wel zo goed als zeker dat ik die niet ga doen. Omdat het wel heel erg, uh, de omstandigheden heel zwaar zijn. En ik niet gewend ben om zo vaak uh, zoveel races te lopen. En op de 200 meter heb ik een, uh, een grotere kans om verder te komen dan uh, bij de 100 meter. Ja, en wat zijn je doelen daar dan? Nou, ik hoop sowieso de halve finale te halen met uh, 200 meter en gewoon een persoonlijk record te lopen. Ik heb met 200 meter nog nooit buiten een meerkamp gelopen, dus ik ben benieuwd. Ja, dan maar voor het eerst meteen op de WK. Ja, ja. Kan schelen. Ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Waar, waar ligt jouw, uh, jouw top wat betreft de, de meerkamp? Is dat al in te schatten? Nou, ik heb me nu uh, genomineerd voor de Olympische Spelen. Ja. En uh, het is natuurlijk wel bijzonder als Meerkamp... om uh, straks als 20-jarige op de Olympische Spelen te staan met Meerkamp. Dus ik hoop daar gewoon heel ver te komen... en uh, lekker te groeien in die Meerkamp... en uiteindelijk uh, toch wel eindigen op de Olympische Spelen. Dat zal wel heel geweldig zijn. Ja, want Je bent dan pas 20 jaar... en de Meerkamp is toch iets waarvoor ook ervaring een belangrijke rol speelt, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ze zeggen ook vaak dat uh, 28, 29 ben je op je top. Dus uh, nou, dan ik heb je... nog even... Dan heb je nog even te gaan. Ja. Taf van Schippers, dankjewel. En een dankjewel. succes alvast op de Wereldkampioenschappen. Ja. Um, we gaan het hebben over uh, tennis. Robin Haasen heeft een belangrijke stap gezet in zijn carrière. Afgelopen zondag won hij voor het eerst een ATP-toernooi. Dat was in Kietsbul. In de finale was hier de Spanjaard Albert Montañes de baas. En door die toernooizegen. Sorry? Zaterdag, ja, zaterdag was het, ja. Dat ja, was een week geleden, inderdaad. Door die toernooizegen steeg hij afgelopen maandag de top 50 van de Wereldranglijst in. Hij staat nu op de 44ste plaats. Koen, natuurlijk belangrijk voor Haasen. Wat heeft hij hiermee precies overwonnen? Uh, Haze is ja, een hele talentvolle, serieuze, uh, goede tennisser. Uh, heeft alleen ja, de pech gehad dat hij fysieke tegenslagen heeft gehad. Uh, hij is uh, ja, lang eruit geweest met een knieblessure. Die heeft hij gelukkig nu uh, langer dan een jaar nu helemaal onder controle. En wordt sterker, wordt beter. En leeft echt voor zijn carrière. En maakt nu steeds uh, stapjes... En, ja, en nu op één keer een grote stap door een, een toernooi te winnen... dat is toch wel bijzonder goed en heel goed voor het Nederlandse tennis. Ja, hij ja, staat nu nummer 44 van de wereld voor het eerst in de top 50. Discussie blijft bij hem, zoals het ook bij Timo de Bakker steeds is... hoe goed zijn ze precies, hoe ver kunnen ze reiken? Ja, ik vind het moeilijk om hun met elkaar te vergelijken. In wezen is Timo de Wakker nog veel talentvoller dan Hazen is. Alleen, ja, sporten, Hazen heeft de mentaliteit. Hè? Dat is maar steeds, de mentaliteit ja. is eigenlijk gewoon belangrijker in tennis. Het is, ze kunnen allemaal tennis in de top 100... maar je moet constant voor het vak leven... Dat doen namelijk al die toppers doen altijd hun oefeningen, altijd hun dingen. Als jij, zoals team in de Bakker, gewoon een paar maanden wat rustiger aan doet, ja, dat gaat zich, dat kan niet meer. Dat komt misschien tien jaar geleden, maar dat gaat niet meer het hedendaagse tennis. Nee. En dat is dan misschien ook de valkuil bij hazen. Je moet heel veel spelen, je moet uh, vaak presteren. Je moet lichaam in dienst nemen, ja. je moet met een vaste fysiotherapeut werken. Je moet gewoon een team om je heen bouwen. De echte grote toppers hebben zelfs eigen recordbespanners. Die hebben eigen psychologen. Die hebben gewoon een heel team in. Er is natuurlijk een heel belangrijk ander aspect. Dit kan een doorbraak betekenen als hij die andere kwaliteit heeft, dat hij enorm zelfvertrouwen krijgt. Hè? Zeker. zeker. Want, want dat is natuurlijk de basis van elke topspotter. Ja. Uh, uh. daar ben ik met je eens. En we vinden hem allemaal heel sympathiek. Het enige, enige wat hem tegenstaat, en dat is voor iedereen, een vraag, is houdt hij het fysiek vol natuurlijk. Hè? Ja, hij is dit jaar al drie keer uh, last gehad. Australian Open met zijn enkel. Uh, Wimbledon heeft hij op moeten geven tegen Marty Fish. En dat, daar blijft hij steeds tegenaan lopen. Hij heeft gewoon uh, ja, niet een heel sterk lichaam. Een ander uh, opmerkelijk tennismoment van deze week. Ja, je mag het nauwelijks nog tennis noemen. Het kwam uit Duitsland. Bij een ITF-toernooi werd Elise Tamaela, Nederlandse tennister, op de tribune in elkaar geslagen door de vader van een Deense tennister, Karen Barbat. Tamaela zat te kijken naar een wedstrijd tussen Barbat en de Nederlandse Danielle Harmsen. De wedstrijd was gewoon aan de gang. Aan de hand. We klapten gewoon wanneer Danielle punten maakte. En uh, op een gegeven moment begon de vader van Karen wat, uh, wat opmerkingen te maken. En die begon een beetje in onze richting te klappen. En uh, toen was echt wat racistische opmerkingen naar mij toe uh, echt te maken. Nou goed, die heb ik gewoon in het begin uh, wat genegeerd. Maar op een gegeven moment uh, ja, toen bleef dat maar doorgaan. En uh, nou ben ik eigenlijk naar hem toegestapt. Heb ik ook gevraagd van Goh, uh, waarom doe je dit in godsnaam? Uh, waar ben je mee bezig? En toen daarna werd ik, uh, ja, wat ik me kan herinneren, is dat ik wakker werd uh, met mijn hoofd in het gras. Dus uh, ja, had hij me twee keer hoorde ik geslagen met zijn elleboog uh, in mijn gezicht. Ja, ik zie verbaasde gezichten. Het is absurd, toch? dit? Ja, het is zeker absurd. Maar in tennis hebben we een lange geschiedenis van Fathers from Hell, zoals ze in dat circuit heten. Ja, het is. Noem er van... dus een paar. De vader van Dokic, de vader van uh, Steffi Graaf, misschien de vader van Lusic. Uh, ja, het zijn talloze uh, ouders. Allemaal die... oost europeas allemaal uh, ja, het is... Joegoslaven. Joegoslaven hè? Veel wel. Ja, de druk is in tennis zo groot om te besteren... als je er heel veel geld als ouders in hebt gestoken. En veel ouders in de top van de dames zijn er dus vijf of zes, worden de speelsters door een vader gekozen. Niet door een tenniscoach, maar door een vader waardoor je ja, een hele aparte band met elkaar krijgt. En soms gaat het goed, maar soms gaat het ook fout. Zo'n uh, meisje van 1920 wil los van de vader. We hebben het ook met Micaela Krijtschek gezien. Die wil zich dan gaan forceren. Uh, vader wil wel of niet loslaten. De druk wordt enorm groot. Ja, en deze mensen, ja, soms hebben ze zoveel geld erin geïnvesteerd... En is hun kind soms niet goed genoeg, dat willen ze niet onder ogen zien. En dan gaan ze de gekste dingen doen. Ja, dit type fanatisme bij sport, herkennen jullie dat? Nee, in teamsport is het natuurlijk iets anders. Maar... Ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik kom natuurlijk uit een heel andere periode. Maar ook in de voetballerij zie je het de laatste jaren, vooral bij de amateurs... een consequent vechtpartijen. ook vaders die uh, het zoontje hebben van tien. Dat wordt een nieuwe kruif. Uh, het fanatisme, dat is denk ik op de, bij jeugdteams enorm groot... wat ook vaak leidt tot vechtpartijen. Het is jammer, maar het is zo. Ja. Tom, is basketbal <coughs> zoiets meegemaakt nee, ooit? Nee, met basketbal niet, maar... Uh... Ik heb hier toch een vraagteken bij, want iedereen kiest meteen de partij van, laten zeggen, die Nederlandse. Maar zij stapte naar die vader toe. Had ze ook niet hoeven doen natuurlijk. He? En dan had er waarschijnlijk niks gebeurd. Mm, ja. ja, maar dat is geen excuus om iemand in elkaar te slaan. Nee, dat hè? begrijp ik ook wel. Maar als zij er niet naartoe gaat, gebeurt er helemaal niks. 0,0. Het loopt tegen zessen. Over een uur wordt er al gevoetbald in de Eredivisie. En voor de neutrale voetbalkijker is dat meteen ook de wedstrijd van het weekend. FC Twente tegen AZ. Dat duel begint om kwart voor zeven dus. Bas Tegeler is in de grootsvesten, waar dan eindelijk weer eens gespeeld kan worden. Bas, beide ploegen uh, staan in de kop van de Eredivisie. Want ze wonnen allebei vorige week in de eerste speelronde. Welke van die twee teams maakte de meeste indruk op jou? Nou, AZ moet ik zeggen. Die heb ik een paar keer zien spelen. En dat vond ik er heel behoorlijk uitzien, ook in de Europese wedstrijden. Ik vind dat bij Twente, en daar heb ik eigenlijk ook alle wedstrijden tot dus van kunnen zien, dat het vrij moeizaam gaat. Dat oogt allemaal nog een beetje stroperig. Nou hebben ze vandaag natuurlijk allebei in die zin de problemen dat ze vrij veel mensen missen. Uh, bij Twente is natuurlijk Brian Ruiz het meest opmerkelijke verhaal. Die is gewoon fit, maar zit toch op de bank. Omdat hij in Interland speelde met Costa Rica, laat terugkwam uit Zuid-Amerika. En kan dat ook nog iets zegt... te maken hebben met die uh, interesse in hem? Of helemaal niet? Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, Ko Adriaans is heel rechtlijnig. Die zegt, als je bij mij wil spelen en in de basis wil staan... dan zal je moeten zorgen dat je er op de laatste training gewoon bij bent. En als ja. je er niet bij bent, dan speel je dus niet. En nou werd er vroeger gezegd tegen spreners: van ja, luister eens, je kan uh, uh, het zelf wel een beetje proberen... met je eigen verantwoordelijkheid in te vullen. Ko Adriaans doet dat niet. Die zegt, ja, luister, dan ben je er niet. Uh, dus dan speel je niet. Dus die zit op de bank... Uh, nou ja, liet nog altijd niet, he, want uh, geblesseerd aan zijn knie. Dus dat betekent dat ze toch een beetje moeten schuiven. Ze hebben John nu voorin staan. Uh, ze hebben Berghuis voorin staan, dus dat oogt allemaal wat anders. Bij AZ hebben ze achterin eigenlijk een probleem. Want Mooi Sander is geschorst natuurlijk, na nou, zijn rode kaart tegen PSV. Uh, dus daar krijgen we een debutant te zien. Uh, Rijnen, dat is dan wel aardig. Een jongen die afgelopen winterstop al overkwam van FC Zwolle. Nog niet heeft gespeeld, dus die moet het dan nu met viergever achterin gaan doen. Ja, Ko Adriaans tegen zijn oude club, hè. Het zal bijzonder voor hem zijn. De, ja, dat is natuurlijk zijn laatste club geweest ook in Nederland. Daar heeft hij uh, van 2002 tot 2005 uh, gewerkt. In dat laatste jaar natuurlijk die ongelofelijke prestatie... met uh, zeker toen het kleine AZ de halve finale van de UEFA Cup gehaald. Uh, ja, dat was uh, onvoorstelbaar. Hij heeft ook nog altijd wel, zoals hij zegt, warme gevoelens voor AZ. Hij vindt het ook leuk om dat nog te volgen. Hij vindt het ook knap om te zien dat AZ er ondanks alle problemen... met DSB en Dirk Scheringa in is geslagen... om toch nog steeds redelijk in de top van die eredivisie te blijven. En ook daar ziet het er nu goed uit. Dus dat, hij zal dat, wel, uh, zal dat wel merkwaardig vinden. Ja. Maar ja, zo gaan die dingen. Kijk naar John van der Brom vorige week. <laughs> en we zullen nog wel meer van die voorbeelden tegenkomen, denk ja. ik, dit, dit seizoen. Straks uh, voorafgaand aan de wedstrijd worden de twee bouwvakkers herdacht... die hier omkwamen bij dat bouwongeval met de nieuwe tribune. Uh, hoe gaat dat precies gebeuren? Er is een uh, minuut stilte. Uh, er zal uh, door Twente met rouwbanden worden gespeeld. Dat heeft natuurlijk allemaal uh, daarmee te maken met dat ongeluk van deze zomer... Dat deel van de tribune is dus wel weer deels open. Zeg maar, de onderste ring die er al stond, daar zitten, voor zover ik begrepen heb, gewoon mensen. Het bovenste deel niet, of voor een deel. En dat dak, dat is er dus niet meer. Dus ja, dan houdt het op. Dus dat ziet er allemaal wat anders uit dan we gewend zijn. Het bovenste deel, daar hangen spandoeken grote doeken ter nagedachtenis aan, uh, aan die mensen. Dus dat, dat is ongeveer wat eruit gaat, hoe het eruit gaat zien. Maar er komt dus sowieso een minuut stilte... en Twente zal met rouwbanden spelen. Nou, dat lijkt me, dat lijkt me heel normaal. Ja. Oké, okay, Bas, dankjewel voor nu. We horen je terug in de volgende Langs de Lijn... straks vanaf zeven uh, uur. Verwachtingen voor die wedstrijd, heren? Twente of AZ? Kijk rond. Ja, Groen? ik ben vorige week bij uh, AZ-PSV uh, geweest. Ik vond AZ echt ja, goed, leuk spelen, fris... Uh, goede conditie... Uh, ja, euh, leuke spits erbij, die altijd door, die maakt ook wat los. Ja, ik denk dat het... Euh, en vorig jaar hebben ze twee keer van Twente gewonnen. Dus ja, ik zie AZ zomaar weer verrassen vanavond. Ja, is het gunstig voor beide ploegen eigenlijk dat ze al Europees al aan het werk zijn? Zijn losgespeeld? Ja, dat weet ik niet. Als ik gewoon naar de wedstrijd van vanavond kijk... Ik, uh, ik kijk ook naar trainers. Ik denk dat Adriaanse... maar dat is heel persoonlijk, mening, een zeer goede trainer is. En uh, Ruiz heeft hij vanavond nog. AZ, als je die de afgelopen jaren vaak volgt... dan hebben ze veel punten in uitwedstrijden verloren. Dus ik geef Twente een hele goede kans om heel, heel lang mee te draaien. Ook al zou Ruiz vertrekken. En AZ, Ton, het seizoen is nog heel pril, maar het gaat goed tot nu heb ik als vorige week gezien en dat vond ik ze redelijk indrukwekkend. Ik moet ook zeggen dat PSV wel iets tegenviel natuurlijk. Zeker. He, maar uh, zij staan er veel beter voor dan vorig jaar op dit moment. He, het is nu een, laten we zeggen, echt een geheel dat goed speelt. En je had het net over Adriaanse. Maar voor Gert-Jan van Beek kreeg ik ook steeds meer uh, waardering. Ik denk er gelijks wel. Oké, okay, ik wil het tot slot van deze uitzending met jullie nog hebben... over wat knotsgekke transferzaken. Want in Rusland gaat het verhaal dat Samuel Eto'o daar... nou zeg maar aangeschaft kan worden voor het Luttele-bedrag van 40 miljoen euro. Nou is dat qua transfersom nog niet eens zo heel hoog. Maar hij kan daar 15 tot 20 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hoe gek moet het worden? Ja, kijk, dat zijn mensen die kunnen het betalen. En zolang het hun eigen geld is, dan mogen ze hun hobby uitvoeren... Maar als je dit soort uh, gekke situaties... ook in de Nederlandse voetballerij gaat krijgen... qua salaris en alles wat ermee samenhangt... Uh, terwijl het niet hun eigen geld is... dan uh, zou ik er maar eens heel anders over, over nadenken. Ja, En over gekke zaken gesproken... Um, Real Madrid heeft een nieuwe speler ge, nou, gekocht... kan ik eigen niet eens zeggen, aangeschaft... die <laughs> zeven jaar... Ja, het is, het is ook wel heel bizar. Aan de andere kant wonen die ouders geloof ik al drie jaar in uh, Spanje. In wezen kun je je als jochie gewoon inschrijven bij Real Madrid... en dan speel je daar in de jeugdopleiding. En hij krijgt denk ik ook niet betaald. Maar dit is allemaal niet de bedoeling natuurlijk... van het uh, internationale voetbal, die wil tegengaan. Ja, dit... Dit kan je eigenlijk niet hebben, nee. Zou je daar een grens moeten trekken? Een leeftijdsgrens? Die bestaan. Ja, dus, maar... ja die bestaat. En dus ze zijn maar die heel... ligt onder de zeven dus? Nee, maar je kan gewoon bij Real Madrid gaan voetballen als ja. zevenjarige. Zolang je niet betaald krijgt, dan is daar niks aan de hand. Maar ja, je voelt er natuurlijk dat wat erachter zit niet deugt. Nou, kijk, je kan je heel erg afvragen... maar dit is voor een ethicus of je dit ooit kan doen natuurlijk. Dat is, gaat mij boven de pet. Maar Maarten Fontein, die in de commissie van UEFA zit... Eh, en juist met die, dit soort transfers, die zal er zeker... Eh, geen voorstander van zijn, zal ik maar zeggen. Tot zover het forum van uh, vandaag. Tom Boot, Koen Greve, Theo van Duivenboden, allemaal dank. We hebben tot, tot beslot van deze uitzending nog de uitslagen uit het buitenland... met uh, mensen die wij kennen in de hoofdrol. Bijvoorbeeld Luis Suarez. Hij speelde een belangrijke rol bij Liverpool tegen Sunderland. Het werd daar uiteindelijk 1-1. Suarez had ervoor kunnen zorgen dat Liverpool die wedstrijd won. Want hij maakte de eerste van Liverpool... en miste vervolgens ook een strafschop... verzuimde om Liverpool op 2-0 te zetten. 1-1 dus uiteindelijk. Blackburn Rovers tegen Wolverhampton eindigde in 1. -1. Twee. Queen's Park Rangers tegen Bolton Wanderers 0-4. Wigan tegen Norwich City in 1-1. En Fulham tegen Aston Villa eindigde in 0-0. En zoals we al eerder hoorden in deze uitzending... werd Tottenham Hotspur tegen Everton afgelast... vanwege de rellen in Londen die begonnen in de wijk van de Spurs. De tweede speelronde dan in de Bundesliga in Duitsland. Hoffenheim, Borussia Dortmund eindigde in 1-0. Wolfsburg tegen Bayern München 0-1. Het doelpunt werd gemaakt in blessuretijd door Gustavo. Schalke 04 tegen FC Köln werd 5-1. Schalke stond onderaan na één wedstrijd. Dat zal nu niet meer het geval zijn. En Klaas jan Huntelaar scoorde daar... En hoe? Hij maakte er drie van de vijf van Schalke. HSV tegen Hertha BSC bij 2-2. Freiburg-Mains 1-2. En Nürnberg tegen Hannover 96 eindigen in 1-2. Op dit moment zijn Mainz en Hannover de enige twee clubs... met twee keer winst uit twee wedstrijden. Tot zover voor dit moment. Langs de lijn is bij u terug. Vanavond om zeven uur en dan met eredivisiewedstrijden. We worden het al, FC Twente tegen AZ is er vanaf kwart voor zeven. Vanaf kwart voor acht PSV tegen RKC en Vitesse tegen VVV. En vanaf kwart voor negen is er dan Feyenoord tegen Rode JC. Een volle avond dus nog bij NOS Langs de Lijn. Heel graag tot straks, tot over een uurtje. Moet je kijken... Leeg. Helemaal leeg. Bijna 20 van alle kantoorpanden in Nederland staat leeg. Over die verspilling van ruimte praten we in Vroege Vogels met Anne-Marie Rakhorst. Zij vertelt wat er allemaal voor moois met die leegte kan. En we gaan weer vlinderen. En de nacht vlinder ontwaakt en wilde rozen, paddenstoelen en otters. Luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Radio 1, het nieuws van alle kanten.